7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Foto's uitgelekt van lijken in het huis van Bin Laden. Nederland viert 66 jaar bevrijding... en laatste veteraan van de Eerste Wereldoorlog overleden. Het Britse persbureau Reuters heeft foto's gepubliceerd... waarop drie dode mannen te zien zijn in het complex in Pakistan... waar Osama Bin Laden is doodgeschoten. Bin Laden zelf staat er niet op. De foto's zijn volgens Reuters gemaakt door een Pakistanse veiligheidsfunctionaris die een uur na het einde van de Amerikaanse inval in het complex in Abbottabad was. Twee van de mannen op de foto's zijn gekleed in traditionele Pakistanse gewaden en de derde draagt een t-shirt. Er zijn geen wapens te zien.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 In Amsterdam zijn bij een schiet- en steekpartij bij een autobedrijf twee doden gevallen. Ook zijn er mensen gewond geraakt, hoeveel is niet bekend. De schietpartij was gisteren aan het eind van de middag bij een handelaar in tweedehands auto's in het westelijk havengebied. Na een melding ging de politie naar het bedrijf en vond daar een aantal slachtoffers. Vijf mensen zijn aangehouden en ook zijn bij het pand in Amsterdam een paar vuurwapens gevonden. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit en wil verder niets kwijt over de zaak. In Wageningen is de bevrijdingsvlam ontstoken bij het monument vlakbij Hotel de Wereld. Daar werden 66 jaar geleden de details besproken van de overgave van de Duitse troepen in Nederland. Vanuit Wageningen vertrokken na middennacht lopers om het bevrijdingsvuur over heel Nederland te verspreiden. Premier Rutte geeft vanmiddag om 1 uur het startsein voor de jaarlijkse bevrijdingsfestivals die in alle provincies worden gehouden. Uit Syrië komen berichten dat militairen een buitenwijk van Damaskus zijn binnengevallen. Ze zouden daar verschillende huizen zijn binnengegaan en een onbekend aantal mensen hebben opgepakt. In de buitenwijk van de Syrische hoofdstad demonstreerden vrijdag duizenden mensen tegen het bewind van president Assad.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 Misrata wordt omsingeld door militairen van Gaddafi... die willen voorkomen dat de stad wordt bevoorraad. Het grootste koraalrif van Nederland... voor de kust van het Caribische eiland Saba sterft af. Saba werd vorig jaar een bijzondere Nederlandse gemeente. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Wageningen... is het rif de afgelopen 15 jaar kleiner geworden... en zijn er steeds meer dode plekken in het koraal gekomen. De is volgens de onderzoekers de klimaatverandering. De temperatuur van het zeewater is in sommige perioden 2 à 3 graden hoger dan normaal. En daar kan het koraal niet tegen. Het rif op de Sababank is even groot als de provincie Utrecht. Staatssecretaris Bleker wees het rif eind vorig jaar aan als beschermd natuurgebied. In Australië is de laatste veteraan van de Eerste Wereldoorlog overleden. De Brits Claude Stanley Tjules was 110. In 1915 loog hij over zijn leeftijd en kwam hij als 14-jarige bij de Britse marine. Na de oorlog emigreerde hij naar Australië, waar hij ook bij de marine werkte toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De hoogbejaarde Jules was zover bekend de laatste nog levende militair... die heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog. In Engeland woont nog een vrouw van 110 die officieel erkend is als veteraan... maar geen gevechtsfunctie had. Ze werkte tijdens de Eerste Wereldoorlog op een Britse luchtmachtbasis... waar ze maaltijden serveerde aan officieren. De finale van de Champions League gaat tussen Barcelona en Manchester United... De Engelsen wonnen gisteren ook de tweede halve finale wedstrijd van het Duitse Schalke. Het werd 4-1. Het is de derde keer in vier jaar dat Manchester United de finale haalt. Barcelona schakelde dinsdag Real Madrid uit. De finale van de Champions League wordt op 28 mei gespeeld in het Wembley Stadion in Londen. Het weer nog, vandaag weer veel zon. Het wordt 15 graden in het noorden, plaatselijk 20 in het zuiden. Morgen opnieuw vrij zonnig, het wordt ruim 20 graden. En in het weekend wordt het nog warmer, met maximaal rond 25 graden. Maar op zondag is er toenemende kans op een bui. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursus internet. U wilt gemak en geen digitaal gedoe.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 Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Veel stemmen voor de PVV bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. Nou, in Limburg heeft het geleid tot een primeur. Het is namelijk de enige provincie waar de partij van Geert Wilders zal mee besturen. Straks meer erover. We gaan eerst naar Syrië, waar de omstandigheden voor opstandelingen alleen maar verslechteren. En het leger steeds actiever lijkt te worden. Volgens de laatste berichten zouden honderden soldaten nu een voorstad van Damascus zijn binnengevallen. Ze zouden tientallen mensen uit hun huizen hebben gehaald en weggevoerd. In de steden Daraa en Banyas hebben ze al ervaring met het oprukkende regeringsleger. Er zijn veel tanks in Banyas. Tanks. In de kustplaats Banyas wemelt het van de tanks. Nadara is het de volgende stad die Assads regime van de buitenwereld probeert af te sluiten. Toch weet een inwoner verslag te doen van de situatie in Banias. To Banias and see in your eyes, in your cameras, we move out of and we move to the part of Overal tanks en geen enkele mogelijkheid om de stad in of uit te gaan. De bewering van het leger dat er gevechten uit zijn gebroken tussen de verschillende religieuze bevolkingsgroepen. doet de man af als onzin. Ze in Danyas, de kerk is niet de Muslims en christians, zijn brothers, our neighbors. I swear that we are not zijn. Dara, het centrum van het verzet wordt al tien dagen belegerd. Op internet zijn er beelden te zien van koelwagens vol met lijken uit deze stad. Vanuit Damascus laat mensenrechtenadvocaat Razan Saytouné weten niet te twijfelen aan de echtheid van de beelden. According to eyewitnesses we talk to in in De mensen in Dara kregen geen toestemming de doden te begraven en bewaarden de lijken zolang in koelwagens. De autoriteiten namen de koelwagens in beslag om ze later leeg terug te brengen. De bewoners van Dara hebben geen idee waar de dode lichamen zijn gebleven. After three days the authority took those uh, fridges of vegetables with the dead bodies and turned them the next day empty. We don't know now where those dead bodies are. En terwijl ze in Dara zich vertwijfeld afvragen waar hun doden familieleden zijn, rollen tanks andere Syrische steden binnen. En moeten de bewoners daar zich voorbereiden op het ergste. mensenrechtenorganisaties maken zich inmiddels ernstig zorgen over de mensen in Syrië. Na half acht praten we met Amnesty International. Dan naar eigen land. Langzaam maar zeker begint de droogte namelijk in ons land zijn tol te eisen. Um, in veel gebieden heeft het al weken nagenoeg niet geregend. De waterschappen zijn zover dat ze maatregelen nemen. Daarom praten we met Peter Glas van de Unie van Waterschappen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er gebeuren? Nou ja, voorlopig gaat het in elk geval niet regenen, hebben we begrepen. Nee, dat snap ik. Maar, maar dus wat gaat u doen, meneer op de, de droogte die uh, ja, toeneemt. Wat gaat u doen? We zullen zorgen dat we in elk geval goed meten de kwaliteit van het water... Uh, in het, uh, met name het westen van het land uh, waar verzilting, dus zoutwater een probleem... is uit grondwater, maar ook uh, via de rivieren, gewoon vanuit zee. Mm -hmm. En dat kan niet, want daar zijn uh, allerlei uh, ja, gewassen heel erg gevoelig voor... En uh, ja, in het hoge land van Nederland, want dat is er ook nog op het zand. Uh, daar uh, kijken we ook hoe het gaat met de loop van de beekjes. En uh, hier en daar uh, dreigen die al droog te gaan vallen. En dat denk ik dat we in de komende week uh, daar ook beregeningsverboden niet kunnen uitsluiten. Dat gaat wel heel erg vlot dan, meneer Glas, met het droogvallen van die beekjes. na. hoe lang is het nu droog? Nou, in april is uh, op sommige plaatsen maar 5 mm gevallen, 11 mm maximaal. Deze maand heeft het ook alleen hier en daar een buitje gegeven. Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Het was de warmste april sinds 1706, samen met 2007 overigens. Dus we hebben een extreem uh, nat, of uh, herstel, extreem droog. <laughs> ja, wishful thinking was ja, dat volgens precies. mij. Ja, precies, ging het maar regenen. Ja, uh, u zegt het, beregeningsverboden, dat zullen de boeren leuk vinden. Kunnen ze dat hebben? Nou, zij weten heel precies uh, hoe het uh, met hun gewas uh, staat. Ze hebben daar natuurlijk zorg over. Uh, ze hebben ook contact uh, met het eigen waterschap. Hè. We hebben 25 waterschappen door heel Nederland. En die kennen de lokale situatie heel goed. Dus uh, daar is uh, veel uh, contact mee. Uh, op dit moment hebben we nog geen indicatie dat er uh, ac acute toestand is voor wat betreft het gewas zelf. Maar we moeten er wel op geprepareerd zijn. En Dat betekent dat uh, bijvoorbeeld in Brabant hebben we nu bij uitzondering in april uh, toegestaan... dat uh, uit grondwater uh, het gras, wat ook ingezaaid is, uh, wordt beregend. Terwijl dat normaal niet mag, omdat we dat water liever bewaren voor de hete zomer die eigenlijk nog zou moeten komen. Mm -hmm. En uh, elders in het land uh, zijn uh, nou ja, nog geen uh, beregeningsverboden... maar er wordt wel opgeroepen om zuinig te zijn met het water... omdat we dat zoete water van de rivieren ook nodig hebben... om dat zoute water van de verzilting als het ware weg te drukken en door te spoelen. Meneer Glas, u zegt dit is een ja, vrij uitzonderlijke situatie ja. hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat um, u uh, binnen de Unie van Waterschappen... Uh, wil. Rekening mee houdt dat dit vaker gaat gebeuren. Heeft u daar scenario's voor klaarliggen? Op de lange ja, termijn. Dus de Unie van Waterschappen, overigens samen met de Waterdienst van Rijkswaterstaat. Hè? Want ja. Uh, ja, meer dan 60% van het water in Nederland komt eigenlijk van de buren. Uit Frankrijk, België en Duitsland. En uh, maar 30% van het water wat we kunnen gebruiken komt van de eigen regenval, als ik het zo mag zeggen. Dus samen met uh, de diensten van Rijkswaterstaat. ...komen we bij bepaalde lage rivierafvoeren die situatie is nu bereikt. De afvoer met name op terrein is extreem uh, laag. Minder dan de helft van wat het uh, gemiddeld is in deze tijd van het jaar. Dan, uh, dus afgelopen week uh, is de landelijke commissie waterverdeling... ...voor het eerst bij elkaar gekomen. Om te constateren dat het nog niet acuut is. Maar volgende week komen ze weer bij elkaar. En zo nemen we van, uh, van week tot week uh, de maatregelen. Uh, dus ja, je kunt maar beter geprepareerd zijn... Drie maanden geleden hadden we nog extreem hoog water. En nu is het alweer extreem laag. Zo variabel is het. en ja, Het weer is van vandaag. En het klimaat moet je natuurlijk over langere tijd ja, ja. kijken. Maar het geeft wel te denken. Ja, het moet natuurlijk steeds harder gaan regelen om die uh, schade in te gaan halen. Voorziet u al problemen voor de zomer? Nou, dat is nog te ver weg. We hebben bijvoorbeeld in 2003 ook een situatie gehad. vergelijkbaar met die van nu. En het meest extreme jaar was 1976. Dan was aanhoudende droogte door het jaar heen. Maar in 2007 begon het heel erg droog. Nog zelfs nog droger dan nu. Maar toen ging het regenen. Ja. En ja, dat kan nu ook gebeuren. Dus je moet echt van week tot week ongeveer bekijken. Nou, misschien helpt een dansje. Een dansje, een regen -dans, nee, ja, ja. Maar niet vandaag op een vrijdag. Nee, dag, dat, we dat niet doen. Wachten we tot morgen. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Dank u wel. Goed zo. Straks de cijfers van ING. Wij praten dan ook met de grote man bij ING, bij de bankverzekeraar Jan Homme. Straks meer dus. Ja, verkeersinformatie kunnen we heel kort over zijn, want uh, er staan geen files. U kunt overal heerlijk doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Na weken van onderhandelen heeft Limburg dan eindelijk een nieuw provinciebestuur. CDA, VVD en PVV hebben een akkoord gesloten. Limburg is daarmee de enige provincie waar de PVV gaat meebesturen. Jean van Hoofd is politieke redacteur van de regionale omroep L1. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt dat uh, lastig met de PVV? Wat, wat zijn de inschattingen? Ja, dat zal de praktijk uh, moeten bewijzen. De onderhandelingen van de afgelopen weken die hebben in ieder geval laten zien... dat de PVV heel graag wilde besturen. Ja, en hoe ze besturen, dat zal de komende jaren duidelijk moeten worden. Mm, ze hebben het aangegeven graag te willen. Waren die onderhandelingen... Uh, gingen die dan ook gemakkelijk of was het, was het nog lastig af en toe? Nou ja, onderhandelingen zijn natuurlijk nooit echt makkelijk. Maar uh, uh, wat... Uh, men dacht eerst ervoor paas eruit te komen, dat lukte niet, omdat toch een aantal dossiers nog nader uh, bekeken moesten worden. Uh -huh. Maar laten we zeggen, de, de, de typische PVV-zaken die ook in Limburg in het verkiezingsprogramma stonden, zoals uh, uh, geen nieuwe moskees, uh, geen halalvlees in het provinciehuis, dat soort typische zaken, die zijn uh, snel ingeleverd uh, door de PVV. Okay. En daarmee gaven ze ook aan dat ze echt uh, mee wilden besturen. En wat voor typische PVV-punten hebben ze wel overeind kunnen houden? Nou, de inhoud van het akkoord is eigenlijk uh, nog uh, niet bekend. Uh, dat wordt morgenmiddag uh, uh, gebeurt dat pas. Uh, maar de verwachting is dat met name natuurlijk op punten van leefbaarheid, en veiligheid en zorg... dat we een aantal uh, PVV-punten uh, uh, uh, ja, uh, in het, uh, in het uh, coalitieakkoord terugkomen. Ja, we moeten trouwens even een slag om de arm houden. Hè? Want de CDA-fractie wil nog niet over een akkoord spreken. Zij zijn er intern nog niet uit? Uh, nou, bij het CDA is al een heel tijdje enige tweespalt. En die is uh, eigenlijk nu gecumuleerd rond uh, de financiële paragraaf en de portefeuilleverdeling. Uh, afgelopen maandag zei de fractie: ja, we zijn, er niet, uh, zijn het er niet mee eens zoals het er nu ligt. Komt er eigenlijk in een koor op neer dat het geld waarover de CDA-gedeputeerden uh, kunnen beschikken bij die portefeuilleverdeling veel minder is uh, dan uh, PVV en, uh, en VVD. Daar was ontevredenheid over. Dus ja. Maar nu zal moeten blijken in het definitieve akkoord of daar nog wat aan veranderd is. Maar... En de fractie die praat daar vanavond over. Ja, dus, dan komt er meer duidelijkheid. CDA heeft niet de problemen met het, het meeregeren of samenregeren met de PVV. Dat is nee, het probleem. In Limburg niet. speelt eigenlijk nauwelijks de principiële discussie of je wel of niet met uh, de PVV moet uh, uh, regeren. Dat was overigens ook zo toen het ging uh, over de deelname aan het, uh, uh, landelijke, uh, de landelijke, aan het landelijke kabinet. Toen was 99% van de, het CDA in Limburg. Wat vinden de oppositiepartijen binnen de provincie eigenlijk van deze coalitie? Nou ja, het varieert, kijk, de meesten zijn er natuurlijk niet blij mee, maar ze zijn wel blij een aantal dat er een, uh, in ieder geval nu een akkoord uh, is. Maar ook zij kunnen natuurlijk moeilijk uh, inhoudelijk uh, reageren, dus ze blijft bij, voorlopig bij van, uh, ja, het heeft eigenlijk veel te lang geduurd. Ja. En we hadden eigenlijk graag zelf geïnformeerd uh, geworden dat er een akkoord was uh, door, de, door de coalitiepartijen en niet via de media moeten horen. Dat soort zaken, uh, maar goed, je kunt natuurlijk verwachten dat zij zeer kritisch naar dat akkoord zullen kijken. Jan van Hof, politiek redacteur van de regionale omroep L1. Dank. Gaan we weer eens kijken bij Mark Robin Visser in Arnhem of inmiddels erbuiten? Want Mark Robin, je stapte in een onwelriekend ruikende manschappenwagen uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, het was ooit een brandweerwagen, maar ik heb van uh, Jos Brouwer, mijn chauffeur, begrepen dat ze hem uh, in de oorlog hebben omgebouwd. Hey, hoe zat dat nou? Uh, nou, ze hebben hem omgebouwd tot uh, overvalwagen, omdat er een aantal zitplaatsen zijn voor de brandweerlieden. Ja. En uh, er zit een groot zoeklicht op, dus als ze een, een, een, naar een woning gingen om mensen te arresteren... ...dan konden ze op de gevel dus, uh, verlichten, zodat ze konden zien of mensen stiekem zou uh, aftaaien. Dus er dus, dus, zijn nou, ook was... nare dingen met, met deze auto gebeurd. Ja, er zijn nare dingen. Mee, het, het is een oorlogssituatie en mensen werden afgevoerd. Er zullen joden zijn geweest, verzetstrijders. Nee, misschien Sinti, Roma. Iedereen die uh, tegen de Duitsers was die, was, die was een potentiële uh, vijand. Nou, laten we eens proberen of we hem een stukje vooruit kunnen krijgen. Ja. Het, is, het is een ingewikkelde versnellingsbak, hè? Het is klutsen hè? Dubbel Zoals vroeger, dus dubbel, uh, ja. kluts, het is dubbelklutsen. Klutsen, dat zeg ik al, het is koppelen, dus je moet... Uh, uh, ja, ja. Ja. Oh, ja. Dit is de tweede versnelling. We moeten even kijken of we gaan naar, uh, naar Wageningen, feest vieren vanwege de bevrijdingsdag. Maar goed in de spiegels kijken, want uh, straks gebeurt er nog een ogen. het? Ja, ja hoor. Oh, dan moet je weer even klutsen mensen. Maar, <laughs> dat maar. valt niet mee met zo'n ding. Ik ben heel blij dat ik ernaast mag zitten. dat is ook niet onderaan, Daar gaan we dan. Het Klussen is gelukt. Marco B. Visser is weer onderweg. We komen straks bij hem terug, hopelijk. Als het goed gaat, tien minuten voor, half acht is het. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 journaal. We gaan naar het voetbal van gisteravond. Manchester United heeft met uh, groots gemak, kunnen we geruststellen... de finale van de Champions League gehaald. Zo 04 werd uh, in het eigen stadion met maar liefst 4-1 verslagen. Maar uh, bij United kregen veel spelers rust, behalve Edwin van der Sar. Die kan zijn carrière straks op een wel heel mooie manier afsluiten. Tom Egbert sprak met hem.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 Uh, laatste minuut uh, hun drukken nog, zal ik maar zeggen. En dan, dan is de spanning denk ik iets, iets meer, zal maar Dan kan je er eigenlijk nog meer van genieten op het moment dat je dan echt haalt, zal maar zeggen. Op zich is het de, de hele wedstrijd, die komt 2-0 voor. Uh, op zich is het wel, was het wel duidelijk dat we doorgingen, denk ik. Ja. Het is nu uh, een kwestie van heel blijven, even. Ja, dat is altijd wel zo natuurlijk, dus je hebt uh, je ja, hele ja, carrière ja. wel aanlopen, denk ik de, eigenlijk. De, de, de volgende wedstrijd is belangrijk en dat is nog steeds zo. Een uh, aantal jongens keren natuurlijk een gele kaart in de eerste helft en dan ga je toch denken van shit, uh, Dat zal, zal het dan niet gebeuren inderdaad dat één of twee nog, uh, nog, nog een kaart kunnen krijgen. Maar ik denk dat we professioneel uitgespeeld hebben en uh, ja, mooie kansen hebben gecreëerd en, uh, ja. en, ja, en ja, we staan er goed voor. Met wat je met alle respect een B-team zou kunnen noemen. Ja, nee, klopt. We, uh, ja, zondag was een, uh, was, een, was een resultaat wat we, ja, wat we niet verwacht hadden eigenlijk en niet, niet, niet konden gebruiken. En ja. daardoor kwam er gewoon, van kwam er gewoon heel, veel, ja, kwam er heel veel druk op de wedstrijd zondag tegen, tegen Chelsea. Ja, en ja. Uh, en uh, gelukkig door het resultaat van vorige week konden we, konden we ons experimenteren om wat, uh, wat andere spelers op te stellen. Ja, want uh, dat is, Voel je dat? Ik bedoel, uh, die, die wedstrijd tegen Chelsea, er zit nu echt druk op de ploeg.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 Uit. Dat zou een prachtige afsluiting zijn voor Edwin van der Saar. Hij sprak met Tom Egbers. ING is zojuist met kwartaalcijfers gekomen. Maar we hebben Jan Homme nog niet aan de telefoon. Nee. Nog niet. Nou, dan nou. gaan we naar Antwerpen. Ja, we eh, want doen. De stad maakt zich op voor de opening van het uh, prestigieuze Museum aan de Stroom. Tien verdiepingen vol kunst en geschiedenis uit de stad. Het museum zit in een enorm gebouw aan de Schelde... en uh, is ontworpen door een Nederlander. Correspondent Joris van Poppel mocht alvast naar binnen. Bewoners en toeristen van deze stad... draait uw horloge terug zo'n zes à zevenduizend jaar... Want daar duikt ze op uit de nevelen van het verste verleden dat er nog denkbaar is. De stad, La Ville, de city. Antwerpen, net ten noorden van het centrum. Er wordt druk geveegd, de ramen worden gewassen. De ramen van het MAS, het museum aan de stroom. Een gigantische toren, tien verdiepingen hoog... van rode grote stenen gemaakt. Een enorme wenteltrap zit er aan de buitenkant omheen. En daarom zit een soort zit glas, zit een soort golven zijn het eigenlijk. Het is gegolfd glas. Binnen staat de architect, een Nederlander, Willem-Jan Neutelings van architectenbureau Neutelings riedijk nou, Wat hier heel speciaal is, is dat we een toren hebben gemaakt. Het museum was een toren van 60 meter hoog. Waarbij de bezoekers met roltrappen in een spiraal om de toren heen helemaal naar boven gaan. Op die roltrap heb je prachtig zicht over de stad. Dan kijk je door het gegolfde glas over de stad heen, de levende stad. En Op elke verdieping kun je de dode stad, de geschiedenis van de stad, uh, bekijken. En daar worden de verhalen verteld van de, de mensen die hier vroeger leefden, van de haven, de stad uh, en zijn inwoners. Pracht en praal en groet vertoen. dat was Mouden in die tijd. Vol van recreatie geboomd. neus, hoor ik de Spaanse brabander nog roepen in onze portionele kelder in de Riepenstraat. Want Antwerpenaren zijn geen Vlaamingen, nee. dat is een groot verschil. En dit is volgens ons het hart van het doosland. Het fenomenale wat er in Antwerpen gebeurt en proberen dat te symboliseren via de kunstkamer of wonderkamer. Een kleine kamer, helemaal rood. Links hangt een schilderij van Rubens, daar hangt Van Dijk. En daar opeens een opgezette vis en schelpen. Wat is dit? De wonderkamer. de wonderkamer. De wonderkamer. De wonderkamer. Je hebt hier een, een, een Romeins olielampje en een rukflesje. Je hebt een Japans slotje. Je hebt antieke zilveren munten. Je hebt recente gouden munten. Je hebt haaien tanden, Een Japans gelakt doosje. Een gedroogd zeepaardje. En al die prachtige schilderijen. Een bijdrage was dat van onze correspondent Joris van Poppel... in het prestigieuze museum aan de strand. Nee, nu dan toch, naar ING, want dat is zojuist met kwartaalcijfers gekomen. Bankverzekeraar heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de netto-winst flink weten op te schroeven. Want die komt nu uit op 1,4 miljard euro. En dat is 12% meer dan een jaar geleden aan de telefoon. De bestuursvoorzitter van ING, Jan Homme. Goedemorgen. Goedemorgen. Tevreden over deze cijfers, meneer Homme? Ja, ik denk dat we kunnen zeggen dat we uh, opnieuw een goed kwartaal hebben neergezet... waar zowel bank als verzekeraar een goede bijdrage gegeven hebben het totaalresultaat. Dus ik ben er wel tevreden mee. Die 12%, waar zit het hem vooral in? Uh, het zit vooral in uh, betere resultaten in de bank die echt een uh, zeer goed kwartaal heeft gedraaid. Vooral de commerciële bank, buitengewoon goed. Maar bijna alle onderdelen van de bank hebben goed gepresteerd, ook ING Direct... En dan het verzekeringsbedrijf, uh, een positief resultaat, een zeer sterk positief resultaat. Ik denk dat we de verbeteringen die we in Amerika hebben aangebracht in het vierde kwartaal, dat die gaan, gaan doortellen nu. Maar over, over de gehele linie, betere verkoop in het verzekeringsbedrijf, mm. betere returns op de investeringen die we gedaan hebben. Dus in zijn algemeenheid, uh, ja, een goed kwartaal. Denk denkt dat dan ook dat de economie soepeler draait? We hebben wel gezien dat de economie wat sterker geworden is... in de eerste paar maanden van dit jaar. Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik toch wat voorzichtig kijk... naar de laatste cijfers die toch een indicatie zijn... dat het wat enigszins aan het afvlakken is. En hoe zou dat dan kunnen komen? Heeft dat dan toch nog te maken met schuldencrisis? Met Portugal bijvoorbeeld, dat nu weer steun moet krijgen? Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met de afkoeling... die China probeert te doen in zijn markt... waar de groei wat terugloopt... We zien ook dat in de Amerikaanse markt het enigszins stagneert. Nog niet direct een echte stagnatie, maar dat het wat, wat langzamer groeit... en dat het de eerste paar maanden heeft gedaan. kan ook tijdelijk zijn, dus ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn. Geeft het toenemen van de winst nou voor u reden... om uiteindelijk um, meer terug te gaan betalen van de staatssteun... die de staat nog steeds te goed heeft? Want u gaat deze maand weer een stuk terugbetalen, hè, 2 miljard? Ja. Ja, we hebben een plan gemaakt voor de terugbetaling. Uh, het restant, dat is 5 miljard, wat nog uitstaat. Uh, we hebben al 5 miljard terugbetaald, bij een eerdere gelegenheid. Uh, dit komt uit eigen middelen. We gaan dat doen 13 mei 2 miljard. En dan als de omstandigheden blijven zoals ze zijn... en wij dus voortdurend een nieuw kapitaal opbouwen, intern... dan kunnen we volgend jaar nog een keer 3 miljard betalen. En dat gaat allemaal met een premie van 50%. Dus dan gaat het toch wel sneller dan u dacht? Uh, nou, dat is het plan. Hè. We hebben dus het plan gemaakt wat we al eerder aangekondigd hebben. Dus ik hou nog steeds aan dat plan vast. Okay. Dan meneer Homme, even naar een uh, wat meer persoonlijke zaak voor u. Anderhalve maand geleden kreeg u heel veel kritiek over die bonus van u. 1,2 miljoen euro. U besloot hem uiteindelijk ook maar terug te geven om hem niet te accepteren. Heeft dat de bank nog schade berokkend? Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Natuurlijk, dit soort van dingen zijn nooit leuk als je daarin betrokken wordt. Uh, niet alleen persoonlijk, maar vooral ook voor de bank. Ik denk dat, uh, dat we daar heel snel over gekomen zijn. En als ik kijk naar de resultaten en kijk naar wat er allemaal gebeurd is, dan denk ik dat het uh, een lastige week geweest is. Maar dat we dus nu verder gaan met de dingen die we echt moeten doen en die echt belangrijk zijn. Hmm. U zegt uh, betrokken wordt. Dat klinkt nogal passief. Heeft u daar zelf geen rol in gespeeld, meneer Homme, in het uh, accepteren van die bonus? Uh, ik denk in eerste instantie? Dat, ik denk dat uh, het verhaal van beloningen iets is wat bij de, uh, de commissarissen thuis hoort. Hmm. En we okay. hebben volgende week een aandeelhoudersvergadering. Ik denk dat ze daar uitvoerig zullen terugkomen op dit issue. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat u wel een vloekje heeft gelaten... toen uh, de hele wereld over u heen viel. Ik, ik denk dat ik daar beter niet op kan reageren. Waarom niet? Uh, het is natuurlijk nooit leuk als je dit soort dingen krijgt. Uh, dat is vanzelfsprekend. Maar ik heb belangrijkere dingen te doen. En ik focus me totaal op de zaken die nog voor me liggen, we hebben nog heel, veel, heel wat werk te doen. Ja, snapte u dat, dat mensen zich zo druk erover maakten... dat er een bank die nog geld moet terugbetalen aan de staat... een, een bonus uitkeert aan de topman van 1,2 miljoen? Ja, dat begrijp ik heel goed. Als u zegt, ik kijk dan naar voren wat we nog te doen hebben... heeft u dan in deze het, het beleid ook veranderd? Dat u zegt, dat, dat kan niet meer gebeuren, zoiets? Nou, ik denk dat uh, de executive board heeft aangekondigd... dat wij, uh, totdat we de staatsschuld van uh, 10 miljard hebben terugbetaald... zullen afzien van uh, uh, compensatie in de zin van variabele beloning. En ik denk dat we daarmee een, een duidelijk statement gemaakt hebben... hoe dat we daartegen aankijken. Oké, okay, nou dan heeft de bank toch wel geleerd hè, van uh, wat er gebeurd is. We leren altijd. Heel goed. Um, waar u misschien ook uh, moet leren is uh, wat er gebeurd is bij de Rabobank. Bent u als ing-bank bang voor uh, internetaanvallen? Ja, dat is natuurlijk altijd heel vervelend dat dit soort dingen gebeuren. <coughs> Cybercrime is toch wel een belangrijk onderdeel van ons hele beleid. Ik denk van iedere bank. Maar heeft u het extra aangescherpt sinds de aanval op de Rabobank? Nou, we hebben, wij voeren altijd een heel sterk aangesterpt uh, beleid met betrekking tot, uh, tot dit soort dingen. Het is, nooit, het is ook niet, uh, nooit voorgekomen bij ING, maar we zijn daar zeer waakzaam op. Okay. Jan Homme, dank dat u ons te woord wilde staan vanochtend. Bestuursvoorzitter van ING.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 Bloederige foto's uitgedekt, uitgelekt van Bin Laden's complex in Abbottabad... en laatste veteraan Eerste Wereldoorlog overleden. Het is twee over half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Er zijn foto's uitgelekt van het huis in Abbottabad in Pakistan... waar Bin Laden werd vermoord. Bin Laden zelf is niet te zien. Wel drie dode mannen in een grote plas bloed. Het Britse persbureau Reuters heeft de foto's gekocht... van een Pakistanse veiligheidsfunctionaris... die de foto's zelf zou hebben gemaakt. President Obama heeft besloten de foto's van een dode bin Laden niet openbaar te maken. Volgens zijn woordvoerder wilden ze voorkomen dat de foto als propagandamiddel wordt gebruikt. It is important for us to make sure that very graphic photos of somebody who was shot in the head are not floating around as an incitement to additional violence or as a propaganda tool. That's not who we are. Openbaar maken van de foto's zou volgens Obama tot gewelddadige reacties kunnen leiden. Syrië. Uit dat land komen berichten dat militairen... een buitenwijk van Damascus zijn binnengevallen. In verschillende huizen zou een onbekend aantal mensen zijn opgepakt. In een buitenwijk van de Syrische hoofdstad... demonstreerden vrijdag duizenden mensen... tegen het bewind van president Assad. De laatste veteraan van de Eerste Wereldoorlog is overleden in Australië. De Brit, de Brit Claude Stanley Tjules was 110, vertelt correspondent Robert Portier. Het is een Brit van geboorte. Hij was In 1901 werd hij geboren... Op zijn 14e is hij bij de marine gegaan in Engeland. om mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog. Hij is op zijn 16e aan boord gekomen van een schip. Heeft meegemaakt dat de Duitse vloot zich overgaf. En is na die Eerste Wereldoorlog geëmigreerd naar Australië. Want daar vond hij het leven eigenlijk gemakkelijker en lekkerder. De veteraan was lange tijd heel vitaal. Zo heeft hij op zijn 80e een cursus creatief schrijven gevolgd. Uh, hij had natuurlijk een heel rijk leven met heel veel verschillende dingen. Het heeft hem veel moeite gekost om alles op schrift te stellen. Op zijn 108e debuteerde hij als uh, schrijver. En die biografie getiteld De Laatste der Laatsten noemde hij zijn grootste verdiensten. Voor zover bekend was de hoogbejaarde Tjuls de laatste nog levende militair die heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog. In Japan zijn medewerkers van de Fukushima kerncentrale aan het werk gegaan... in het hoofdgebouw van reactor 1. Dat is voor het eerst sinds de verwoestende aardbeving in maart. Tot nog toe was de radioactieve straling te hoog. De medewerkers van de kerncentrale gaan in groepjes van vier het pand in. Elk groepje blijft hooguit 10 minuten binnen en wordt dan afgelost. Bij een schietpartij, bij een autobedrijf in Amsterdam, zijn twee doden gevallen. Daarnaast zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. De schietpartij was gisteren aan het eind van de middag bij een handelaar in tweedehands auto's in het westelijk havengebied, de politie. Er zijn op dit moment vijf verdachten aangehouden. Er liggen nog een aantal in het ziekenhuis en zijn een aantal overleden. Uh, maar ook diegenen die in het ziekenhuis liggen... die beschouwen op dit moment nog als verdachten. Omdat we dus niet weten wie welke rol heeft gespeeld. En uh, ja, wat daar dus precies is gebeurd. En dat is uiteraard onderwerp van onderzoek. Ook zijn bij het pand in Amsterdam een paar vuurwapens gevonden. De politie houdt er rekening mee... dat het ging om een afrekening in het criminele circuit. Het grootste koraalrif van Nederland dat voor de kust van het Caribische eiland Saba ligt. Dat rif sterft af. Vorig jaar werd Saba een bijzondere Nederlandse gemeente. En onderzoeker van de Universiteit van Wageningen Erik Meesters zegt... dat het rif de afgelopen 15 jaar kleiner is geworden door de klimaatverandering. Die koraalriffen die zijn eigenlijk gewend aan een hele kleine marge in temperatuur. En de laatste ja, 10, 20 jaar lijkt, dat vaker, lijkt het vaker voor te komen dat het water te warm wordt... Uh, en dat is maar een, een paar graden, maar het is uh, voldoende om, om voor een soort stressreactie te zorgen bij die koralen. Het rif op de Sababank is even groot als de provincie Utrecht. Staatssecretaris Bleken wees het rif eind vorig jaar aan als beschermd natuurgebied. En bij zeehondencrash Pieter Buren zijn twee huilers opgenomen. De eerste jonge zeehond zonder moeder werd gevonden op Vlieland. Hij had nog een witte vacht, dat duidt erop dat hij te vroeg is geboren... En kort daarna werd op terschelling een tweeling gevonden. Een van de twee was al overleden. En ook deze twee waren te vroeg geboren. Volgens de zeehondencrash in Buren worden die zogenoemde huilers... jonge zeehonden dus zonder moeder steeds eerder gesignaleerd. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag bevrijdingsdag, belooft droog te verlopen... en het wordt wat warmer dan de afgelopen dagen. Nou, op dit moment is het verre van warm. In het westen is het nu zo'n 4 graden. En in het oosten van Groningen en Drenthe ligt de temperatuur ruim 2 graden onder nul. Verder komt er zeer plaatselijk een mistbank voor. Nou, nadat de zon vanochtend is opgekomen, verdwijnen de mistbanken en het warmt dan ook vrij snel op. Na de rest van de ochtend ziet er ook zonnig uit. Vanmiddag dan trekken er velden met sluienwolken over het land. Maar de zon die heeft er weinig hinder van. Dus uh, ja, het blijft overwegend zonnig. Het wordt vanmiddag 16 tot 17 graden in het noorden. Tot lokaal 20 in het zuiden. Dan de wind. Ja, die is vandaag zwak. Windkracht 2. En komt voornamelijk uit het zuidoosten. Morgen vrijdag dan staat er opnieuw weinig wind. Overdag is het zonnig. En het wordt met 19 tot 24 graden een stuk dichter. warmer. Goedemorgen, zeven minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal voor vragen en opmerkingen. Dat kunt u terecht op Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. U hoort het net in het journaal. Bij een schietpartij, bij een autobedrijf in Amsterdam... in het Westelijke Havengebied zijn gisteravond, begin van de, van de avond... zeker twee doden gevallen en twee mensen zwaar gewond geraakt. Gaan we eens even praten met de politie Amsterdam... want we hebben nog veel vragen. Nabil Oasi, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de uh, um, politie Amsterdam, meneer Roassa, inmiddels een beeld van wat er gebeurd is? Nou nee, niet helemaal. Uh, u moet zich voorstellen, het is echt een hele complexe zaak. Er zijn veel betrokkenen, uh, zo'n negen uh, mannen. En uh, we gaan allemaal heel precies uit willen zoeken wat daar nou precies is gebeurd. Het onderzoek is ook de hele nacht doorgegaan. En we hebben een uh, groot recherche team uh, dat wat ermee aan de slag is gegaan. Weet u hoe um, bijvoorbeeld de mensen overleden zijn, de twee, de twee doden? Nou, in elk geval door vuurwapengeweld. Uh, we hebben in en rond het pand meerdere plaatsen, delicten. Uh, en daar hebben we ook meerdere vuurwapens aangetroffen. En u heeft dus voldoende getuigen? U heeft mensen die erbij waren ook te pakken? Ja, uh, in elk geval uh, hebben we nu vijf mannen aangehouden. Die zitten op het bureau... Uh, omdat niet duidelijk is wie nou wat heeft gedaan, is iedereen voor ons uh, ook uh, verdacht. En dat geldt ook voor die twee uh, heren die nu nog uh, zwaargewond in het uh, ziekenhuis liggen. En waarvan er één uh, ook uh, kritiek ligt. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat uh, de dodenteller nog, uh, nog eentje omhoog gaat. Um, en uh, ja, op dit moment passen we ook echt in het, uh, in het duister van wat betreft het motief... Maar tegelijkertijd moet ik daarbij zeggen dat we wel sterk rekening mee houden... dat we hier te maken hebben met een, uh, met een afrekening binnen het criminele milieu. Weet u al wel wie het zijn, zowel de slachtoffers als de mensen die op het bureau zitten? Nou, we hebben de, uh, de doden nog niet geïdentificeerd. Uh, en uh, we kunnen daarom dus ook nog geen identiteiten bekendmaken... om de dood eenvoudige redenen dat ik het zelf ook nog niet weet. En voor de rest, want u heeft het over negen mannen die betrokken zouden zijn. Weet, ja. u, weet u wie dat zijn? Ja, degenen die op het bureau zitten, die, uh, daarvan weten we wie het zijn. En uh, ja, die gaan we natuurlijk uh, behoorlijk aan de tand voelen. Mm -hmm. Om te kijken uh, wat daar nou, uh, wie nou wat heeft gedaan. Die hebben in ieder geval wat uit te leggen. Zijn dat bekenden van de politie? Uh, op die vraag uh, moet ik u het antwoord schuldig blijven, want dat weet ik niet. Oké. Okay. Um, wat weet u over de plek, de plaats, het autobedrijf? Want uh, een werknemer van een naastgelegen bedrijf zegt dat het uh, ja, bevolkt werd door fototypes die bezig waren met witwaspraktijken. Wat, wat weet u daar inmiddels van? Nou, we zitten aan de voorkant van het onderzoek. Die informatie is mij in ieder geval hier niet bekend. Maar uh, we gaan zeker uh, kijken wat daar uh, heeft gespeeld in, uh, in het recente verleden. Ja. Zijn we nog even benieuwd wie uiteindelijk de politie heeft gebeld gistermiddag? Ook, uh, we kregen op een gegeven moment een melding. En uh, ik kan hier niet zien uh, wie die melding gedaan heeft. Maar ik kan me zo voorstellen dat als er uh, zo'n schietpartij is... Uh, die zijn gaan niet kent, dat dat uh, ook snel bij ons uh, terechtkomt. Ja, zo heftig was het dus wel. Goed. Nabil Oaisa van de politie Amsterdam, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Tien minuten over half acht is het. Wij gaan door naar uh, het voetbal. Manchester United is door naar de finale van de Champions League. Gisteren werd uh, 0-4 verschalkt met 4-1. Voetbalverslaggever Ronald van der Geer, Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Waarom kon Schalke geen weerstand bieden tegen Manchester? Simpelweg omdat Schalke niet goed genoeg is. Als je naar, naar Schalke kijkt in twee ontmoetingen met Manchester United... dan, krijg je toch, of dan roept de vraag zich op van hoe kan deze ploeg, hoeveel heeft deze ploeg van Inter kunnen winnen. Schalke was gewoon veel en veel slechter dan Manchester United. Dat zelfs nog, omdat het al zo zeker was van zijn zaak, met een B-ploeg begon. Alleen van der Sar en Valencia waren blijven staan... in vergelijking met de wedstrijd die met 2-0 werd gewonnen in Kelsenkirchen. En zelfs dit B-elftal maakte het, het leven van, van de Duitse Zeer zuur En Schalke had eigenlijk helemaal niets te zoeken op, op dit niveau. En heeft geen moment in de wedstrijd gezeten. Ja Ronald, het, misschien kwam het omdat Schalke zo langzaam was. Maar Manchester was ontzettend snel. Is dat de sterke punt van de ploeg? Nou, het, het, het omschakelen, het profiteren van de fouten van de tegenstander... dat maakt het ook zo leuk met het oog op die finale. Dit is natuurlijk een ploeg die zeer strak georganiseerd staat... bal veroverd en vervolgens snelheid door het midden, buitenkanten zoeken... diverse mogelijkheden heeft. En dat zag je gisteren ook. Dit was dan weliswaar de B-ploeg, maar die hanteert natuurlijk hetzelfde systeem. Het is veel reageren. Ja, in de slotfase was er heel veel ruimte weggegeven door Schalke... waardoor het wel heel gemakkelijk werd. Maar dat is wel een beetje het spel van, van Manchester United, ja. Maar je zegt... Uh, dat zie je bij Barcelona ook. Uh, wat voor wedstrijd gaat het dan worden op 28 mei? Het, uh, het wordt dan ook van wedstrijd tussen twee absolute topploegen. Maar zou uh, dat ook ervoor kunnen zorgen dat, omdat ze allebei van snelheid houden... en snel wielen tikken, dat juist die wedstrijd op slot gaat? Nou, dan zou dat van Manchester United zijde moeten komen. Wat, wat ik een beetje denk, is dat toch Barcelona... Uh, wat, wat het nemen van initiatief betreft uh, de overtreffende trap hanteert. De ploeg kan eigenlijk maar één spelletje spelen. Dat is het zogeheten tiki-taki-voetbal. <lacht> en ik denk dat... Uh, hè, dan, dan heb je gewoon ontzettend veel balbezit en, en, en ben je altijd aan het zoeken. En Manchester United is meer een reactieploeg en het initiatief bij, uh, bij Barcelona. Ik denk eigenlijk dat het zo'n finale wordt. Maar dat reactievoetbal bedoel ik niet negatief. Het is niet slechts zomaar een counterploeg. Er zit ontzettend veel kwaliteit in. Maar dat zullen wel de verhoudingen ongeveer worden in de finale. Maar het is, uh, het is de finale van, van 2009. Die toen eigenlijk door Barcelona werd gewonnen. Uh, uh, makkelijk. Met, uh, met 2-0. Toen was Barcelona veel en veel beter. Maar Manchester United is inmiddels weer twee jaar verder. Dus uh, ja, dat, het is een zeer vermakelijke finale. Het is een uh, ja, bijna een droomfinale. Ja, wie zich enigszins afzijder gaat van de tiki-taki is uh, Edwin van der Sar. <laughs> gaat wel zijn een honderdste Champions League wedstrijd spelen. En is de oudste speler ooit in een finale. Nale straks het is wel mooi voor hem hè. Het is fantastisch. Ik bedoel, als je afscheid wil nemen... Hè, en dan, dan denk je wel... Goh, dat zou mooi zijn in de finale van de Champions League. Ja, goh, en dat zou mooi zijn. Nog mooier natuurlijk, Marcel, met die beker boven je hoofd. En als je dan de kans krijgt... ja, dit is, uh, dit is alleen de allergrootste gegeven. En het, uh, het komt hem toe. Overigens hadden we gisteren nog een, een klein Nederlands meevallertje... Hè, met het oog op het Nederlands elftal in de wedstrijd. Want Klaas-Jan uh, Huntelaar, Klaas -Jan Huntelaar ja. viel, nog, uh, viel nog even in. Hij maakte zelfs nog een doelpunt. Dat werd afgekeurd voor uh, bij de spul. Maar hij trapte ook van de Sar nog een keer per ongeluk op zijn schouder. <laughs> Ik denk, nou, het moet toch niet zo zei dat hij dan de, de finale van Van, van der Saar verpest. Maar dat is niet, dat is niet gebeurd. Maar het is, nee, het is prachtig. Als je nou voor een droomfinale hebt, dan is het met name een droomfinale voor Van der Saar natuurlijk. Ja, en zoals gezegd, het komt hem toe. Ronald van der Geer, dankjewel. Alsjeblieft. dadelijk praten we over Syrië. Mensenrechtenorganisaties slaan alarm over wat daar gaande is in het land. Daar gaan we het zo over hebben. Verkeersinformatie, ja, daar kunnen we weer kort over zijn. Als het goed is, kunt u overal doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het was, op zijn zachtst gezegd, een gewaagde gastspreker... gisteravond bij de dode herdenking in Culemborg. Gimbert Rost van Tonningen, de oudste zoon van vooraanstaand NSB'er... Mijnoud Rost van Tonningen. Het leidde tot twee spalt in het organiserend comité... en ook andere mensen die eigenlijk bij de herdenking wilden zijn, bleven weg. Verslaggever Jeroen de Jager niet, hij was in Culemborg. De herdenking in de Barbara Kerk werd ondanks of juist door het optreden van Ros van Tonningen drukker bezocht dan voorgaande jaren. Maar ook de mensen die erop afkwamen begrepen de gevoeligheid. Ja, ik heb een bedenking ook wel wat bij toch. Je moet een keertje dus uh, dit ook gaan vergeten en ook aan anderen denken. Hij kan ook niets aan doen dat zijn vader zo was. Dus hij is uh, helemaal onschuldig, ook een slachtoffer eigenlijk. Ros van Tonningen zelf zat er eenzaam bij. Apart, in een kerkbank, gespannen. Steeds opnieuw nam hij zijn toespraak uit zijn zakken en stopte hij dan weer terug. Totdat hij zelf aan de beurt was om te spreken. Allereerst wil ik in deze persoonlijke bijdrage aan dodenherdenking in Culemborg graag tot uitdrukking brengen dat ik geen zielig mens ben. Ik als afstammeling van verliezers die heel veel kwaad hebben gedaan, wil toch graag de dode herdenking met u delen. Ik hoop dat u na zoveel jaren barmhartig wilt zijn... voor de velen die wel de schuld van misdaden... en andere vergrijpen van hun fouten... ouders of grootouders kregen... maar daar op geen enkele wijze verantwoordelijk voor waren. Ik hoop dat de verzoening nabij is. Na een korte stilte... Een warm applaus zelfs voor de toespraak van Ros van Tonningen. Ook mensen die niet meeklappen. En Ros van Tonningen verlaat via de achterdeur de kerk. Laat zich op dode herdenking niet interviewen. Overweegt dat vandaag wel te doen. De aanwezigen wandelen vervolgens richting het oorlogsmonument... voor de kranslegging en de twee minuten stilte. In de stoet een man die er niet bij was in de kerk. Ik ben er niet geweest. Ik kon het niet. Ik kon het niet aan? Emotioneel niet? Nee, nee, ik kan het niet aan, nee. Want? nee. Ja, ik heb familieleden verloren in de oorlog. Om van mij is een moord in Mauthausen. Mijn vader is omgekomen. Ik kan het niet, nee. Ja. nee. Ik, ik, ik begrijp dat de anderen ander wel gaan, Maar ik vond het moeilijk, ja. U had er geen bezwaar tegen dat hij sprak? Ja, ja. Ik, ik, ja. Vond, ik vond het niet nodig, nee. Nee. vond het niet nodig? Nee. Ik, ik neem die, man die man heeft me niks kwalijk, dat kan ook niet. Maar uh, die naam... Die vreselijke naam. Dat, uh... ja. Daar komt u niet los van? Nee, nee, nee, nee. nee. De optreden van Ros van Tonningen heeft hem zelf flink aangegrepen, vertelt de voorzitter van het organiserend comité. Volgens Ebo de Jong is dat ook de reden dat Van Tonningen de kerk via de achteruitgang verliet. Omdat hij er een beetje doorheen zat. Vond hij het moeilijk zelf? Laten we zeggen dat de heer Ros van Tonningen wat mij betreft vanaf uh, laten we zeggen, uh, juni 1945... Uh, Bewezen heeft niet een type te zijn dat de weg van de minste weerstand kiest. En ook vanavond is dat weer gebleken. Een ander lid van het comité blijft bij haar standpunt dat dode herdenking niet het moment is om Ros van Tonningen te laten spreken. Alleen Jansen was uit protest dan ook niet bij de toespraak aanwezig. Hij kwetst daar veel te veel mensen mee. We hebben talloze telefoontjes gehad van mensen die, die gewoon overstuur van zijn. Kijk en al. al... We wonen hier in een kleine gemeenschap als Cullenborg. al komen er maar vijf mensen niet hier ieder jaar komen. Dan is dat al gewoon verschrikkelijk. Het moet gewoon op een ander moment. Het leidde ook vooraf al tot veel discussie. Gimbert Rost van Tonningen sprak gisteravond bij de herdenking in Cullenborg. Dan naar Syrië. Amnesty International mag Syrië niet in. Dat maakt het werk van die mensenrechtenorganisatie natuurlijk bijzonder moeilijk. Dat geldt ook trouwens voor de journalisten... die ook geweerd worden door Syrische autoriteiten. Dat geldt voor bijna alle buitenlandse media. Toch slaagt Amnesty er nog steeds in met informatie... over de situatie in Syrië naar buiten te komen. We zijn natuurlijk erg nieuwsgierig hoe ze dat doen. Gaan we vragen aan Ruud Bosgraaf van Amnesty International Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel maar, hoe krijgt u informatie uit dat land? Want uh, ons lukt het bijna niet, behalve op een enkel, uh, ja, enkele nieuwsbrief uh, uh, na... Hè, waar we het vanochtend over hebben gehad, waar onder andere YouTube-filmpjes uh, op staan. Hoe krijgt u die informatie? Nou, we hebben, uh, hadden altijd... Syrië was voor Amnesty altijd al een heel moeilijk land om in te werken. Hè? Ook voor deze Arabische lente. Toen kwamen we er ook al niet, uh, niet in, omdat de president dat gewoon niet toestond. Uh, er was in Syrië toch altijd wel een netwerk van mensenrechtenactivisten... die dingen naar buiten konden brengen. Dat ging voor de Arabische lente natuurlijk wel wat makkelijker. Alhoewel Syrië toen ook een land was... waar Heel veel arrestaties, volgde dissidenten voortdurend vastzaten, weer vrijgelaten werden en dan weer eens opgepakt werden. Veel van die mensen zijn inmiddels ook wel opgepakt, maar niet allemaal. Dus we krijgen via die mensenrechtenactivisten door heel het land heen in Damascus, maar ook zeker daarbuiten. Nog steeds informatie, dat gaat veelal via internet. Uh, dat, het is niet iedereen gegeven om dat te doen op een manier... dat je vervolgens niet uh, de klop op de deur voelt... van de veiligheidsdienst die gezien heeft... dat jij iets via Facebook of Twitter of andere social media gedaan hebt. Maar enkelen zijn toch wel zo vaardig... dat zij uh, via die weg dingen naar buiten kunnen brengen. Ja. Een, een andere manier, om even een tweede te noemen... en die toch wel belangrijk is en die vaak vergeten wordt... is. Er vluchten, helaas moet ik zeggen, ook mensen weg uit Syrië, bijvoorbeeld naar Jordanië toe. Nou, die kun je interviewen, die komen vers uit het land. En door heel veel um, van die verhalen naast elkaar te leggen... vult dat wel aan wat je uit Syrië zelf hoort. En worden de patronen worden wel duidelijk. Hm. Maar meneer Bosgraaf, de geheime dienst in Syrië is ook overal. Zo gaan de verhalen, althans, hoe betrouwbaar is de informatie die u krijgt? Want u kunt het natuurlijk ook niet verifiëren. Nee, we kunnen, het, het zijn mensen die wij vertrouwen omdat ze al lang kennen. Het is niet zo van we bellen eens even iemand en, en dan krijgen we een verhaal. Het zijn mensen die onze researchers, hè, die op het hoofdkantoor in Londen werken, al jarenlang kennen. Dus je gaat uit van vertrouwen en altijd meerdere bronnen. Dat lijkt natuurlijk heel sterk op wat u doet als journalist. Altijd check en dubbel En daarom was het de afgelopen tijd ook zo moeilijk om datgene te doen waar Amnesty altijd heel goed in is, namelijk mensen met naam en toenaam noemen... die gedood zijn, die gevangen gezet zijn, et cetera. Nu beginnen er wat namen naar buiten te komen. We hadden twee dagen geleden hadden we een, een verklaring waarin een aantal mensen... ook echt met naam en toenaam zeggen dat ze opgepakt zijn en ook gemarteld zijn. Hè. Dus datgene wat we vermoeden, dat niet alleen mensen massaal gearresteerd worden... maar dat er ook gemarteld wordt... Dat begint nu een klein beetje gezicht te krijgen... aan de hand van een paar mensen die dat, uh, die dat durven te, te verklaren. Waarschijnlijk is het een topje van de ijsberg. Ook daar leggen we verschillende verklaringen weer naast elkaar... uit verschillende bronnen. En zo kun je iets aan informatie naar buiten brengen. Maar ook onze bronnen drogen wel steeds meer op, moet ik hmm. er meteen bij zeggen. Hmm. Is er een land dat vergelijkbaar is op dit moment met Syrië... of is het qua geslotenheid toch echt wel uh, een uitzonderlijk geval... Nou, als je naar het Midden-Oosten kijkt, euh, dan, dan euh, is, is bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië... Is wel heel erg vergelijkbaar. Daar kun je iets meer doen. Is natuurlijk op dit moment ook geen oorlog aan de gang. He, dus zou me, lijkt een beetje op het Syrië van voor de Arabische lente. Ook zeer gesloten. Uh, wil ied, uh, iedere mensenrechtenorganisatie buiten de deur houden? Is, is buitengewoon uh, moeilijk. Er zijn altijd nog geslotenere landen op de wereld. Denk ja, aan he, de ja. buitencategorie Noord-Korea bijvoorbeeld. Mm. Daar kom je vrijwel niets uh, aan de weet. Toch zegt u, het, het wordt steeds uh, erger, hè? steeds moeilijker om informatie uit Syrië te krijgen. Dat lijkt mij wel een zorgelijke ontwikkeling, omdat um, wij toch begrijpen uit de informatie die mondjesmaat uit Syrië komt, dat het er niet beter op wordt voor de opstandelingen. Nee, dat, uh, dat, dat, dat klopt. Het, uh, wat je nu heel erg ziet, en dat hebben we vanmorgen ook weer gezien, de laatste dagen, is dat Syrische veiligheidsdiensten, en dat is er niet één, maar het zijn er velen, in, in allerlei delen van Syrië, in Dara, maar ook in buitenwijken van Damaskus, uh, echt, echt wijken ingaan, helemaal afsluiten. Dan volgt uh, de klop op de deur, worden massaal mensen gearresteerd, Lijsten met namen daarop. Dat wordt eh, diverse bronnen ook naar ons bevestigd. Maar er zijn trouwens ook wel journalisten hoor, die daar toch nog rondlopen. Die dat bevestigen. Uh, en, en dan worden mensen gearresteerd. Nou, en dan verdwijnen ze in gevangenissen. Nou, dan is marteling licht, licht weer, weer om de hoek. Maar meneer Bosgraaf, in dat land kunt u dus niks doen. Wat is dan wel uw beleid ten opzichte van Syrië? Waar zet u op in? Wie, wie gaat u benaderen? Aan welke bel trekt u? Nou ja, we brengen dus naar buiten wat we naar buiten kunnen brengen. Hè. Het liefst wat mensen overkomen is met naam en toenaam. Dus zoveel mogelijk informatie. Dat blijft belangrijk. Het grote probleem op dit moment is, en u weet ook hoe de wereld in elkaar zit, er zijn geen televisiebeelden uit, uh, uit Syrië. Hè. Een, een cameraman van Al Jazeera de van de week opgepakt op het vliegveld in Damascus zijn verdwenen. Dus we kunnen nog steeds wel aan informatie komen. Uh, maar uh, er is geen beeld. Dus dan wordt het in de westerse wereld al, al gauw uh, moeilijk. Ja. En dat, is, dat moet het worden. Hè. Men moet het zien... Wat daar gebeurt. We moeten het zien. En dat zal. Ja, de Syrische regering is wel zo goed georganiseerd dat ze erin slaagt om dat weg te houden. Nou, dan kijk je natuurlijk toch heel erg naar de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties, die zich maar mondjesmaat met Syrië bezighoudt. Heel anders dan Libië. Er wordt wel iets van sancties afgekondigd door de Europese Unie. Een wapenembargo zou goed zijn om de druk te verhogen op het land. Wij vinden ook dat de Syrische leiders vervolgd moeten worden of aangeklaagd moeten worden door het Internationaal Strafhof. Dat We zijn horen. allemaal dingen om Syrië in enigszins onder druk te zetten om ja. zich beter te gaan gedragen. We horen het dan, meneer Bosgraaf. Wat u betreft mag het een tandje meer. Ruud Bosgraaf van Amnesty International over Syrië. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. In de media vandaag uh, veel aandacht voor de bevrijdingsdag. Maar ook nog uh, wat aandacht voor gisteren voor uh, dodenherdenking. Want niet iedereen is het gelukt om twee minuten stil te zijn. Volgens de Telegraaf zou hij dat Duizenberg de herdenking in een restaurant hebben verstoord. De eigenares van het restaurant vertelde dat Duizenberg na een minuut stilte vroeg uh, of het nog niet voorbij was en waarom het zo lang duurde. Duizenberg moest van de eigenares vertrekken, maar deed dat pas nadat de politie... De aanloop naar de dodenherdenking werden er in Amsterdam 12 mensen aangehouden. Liet de politie... Aan AT5 weten, de mensen werden aangehouden voor kleine feiten... zoals baldadigheid en openbare dronkenschap. En we praten straks nog met de burgemeester van Amsterdam... Eberhard van der Laan. Trouw schrijft over duizenden Amsterdammers... die een poster voor het raam hingen om aandacht te vragen... voor joden die in de Tweede Wereldoorlog... uit dezelfde huizen werden weggevoerd. U heeft er ook meer over gehoord in het Radio 1-journaal gisteren. In sommige buurten was de animo erg laag om met de actie mee te doen. Zo hingen er in Transvaalbuurt nog geen vijf posters. Dagblad De Pers vraagt zich af... Of of Nederland de afgelopen tien jaar vrijer is geworden, of juist niet. De conclusie is dat de vrijheid juist is ingeperkt. Dat komt door de moderne techniek, waardoor mensen makkelijk te volgen zijn. Met name op het internet gebeurt dat door overheid en bedrijven. Ook ander nieuws uiteraard. Daarvoor gaan we even naar wat andere media. Obama zal de foto's van Osama bin Laden niet vrijgeven. Dat maakte hij bekend in een interview met CBS Nieuws. De hele interview wordt pas zondag uitgezonden. Maar fragmenten van het gesprek zijn op de website van die Amerikaanse nieuwszender al te zien. Inmiddels is de Indiaanse gemeenschap in de Verenigde Staten boos over de naam Geronimo voor de missie om de terroristenleider Osama Bin Laden uit te schakelen. Volgens de oorspronkelijke inwoners van de Verenigde Staten is het niet fatsoenlijk om een belangrijke Indianenleider in één zin te noemen met Bin Laden. Tegen ABC News zegt de leider van een Indiaanse stam dat hij excuses van de president Obama verwacht. Dan naar Australië, want de politie daar heeft een van haar grootste drugsvangsten ooit gedaan. Dat staat op de website van de Sydney Morning Herald, bij invallen in Sydney en Perth, werd 239 kilo metafetamine in beslag genomen. Metaamfetamine. Um, de drugs heeft een straatwaarde van 37 miljoen euro. Er werden vier mannen gearresteerd, waaronder een 43-jarige Nederlander. Hij wordt er samen met een Belg van verdacht leiding te hebben gegeven aan die drugsbende. Dinsdag komt de Nederlandse verdachte voor de rechter. De maximale straf is levenslang. En de Belgische de VRT-nieuws meldt nog dat de chef van de Antwerpse spoorwegpolitie... in opspraak is geraakt. Hij wordt verdacht van pesterijen. Het diensthoofd zou een ondergeschikte hebben vastgeketend aan een hek... en hem hebben bespoten met pepperspray. Een andere man werd nat gespoten met een hoge drukreiniger... en daarna zouden inspecteurs ook de maaltijden van hun chef hebben moeten betalen... De feiten worden opgezomd in een anonieme brief. Voorlopig zijn er geen sancties getroffen tegen de man. Hij zelf ontkent de aantijgingen. Maar een managementcursusje is misschien toch <lacht> op zijn plaats. Wij gaan zo dadelijk nog even terug naar Syrië. Want we zijn natuurlijk benieuwd naar het laatste nieuws... dat Nicole Fever heeft kunnen achterhalen. Onze correspondent hoort u zo dadelijk. Sport op Radio 1. Zondag om 2 uur, onder andere Formule 1 Autosport in Turkije. Vanaf 4 uur voorbeschouwingen en sfeerreportages vanuit Rotterdam. En om 6 uur de bekerfinale. Laag, er wordt niet stopt. Perfecte redding. Ajax 20. Voorzitter, ja, hij zit erin. Wat een slopfase van deze wedstrijd. NOS langs de lijn, zondag van 2 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Het Batteriecomfort. Een toilet met softclose zitting van Sphinx. Kijk op batterie.nl. Dit is Radio 1.